Middernacht, het begin van zaterdag 30 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het Duitse tolplan een graad in de keel. In het regeerakkoord in Duitsland staat dat er een tolvignet komt voor snelwegen... en per saldo betalen alleen buitenlanders eraan mee. Duitsers worden via de belasting gecompenseerd. Gisteren noemde minister Schulz het plan al discriminatie.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 Bernard Wientjes is volgens de Volkskrant nog altijd de invloedrijkste Nederlander. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW staat voor de vierde keer op rij bovenaan de top 200 die de krant jaarlijks samenstelt. Op nummer twee staat oud-minister Hans Weijers, die nu president-commissaris is bij Ajax en Heineken en commissaris bij Shell. Op drie staat oud-minister Gerrit Zalm, hij is topman bij ABN AMRO en ook commissaris bij Shell. Het weer, vannacht een enkele bui, mogelijk met hagel en windstoten. Aan zee waait het hard tot stormachtig. Minima tussen de 3 en 7 graden. Overdag soms zon, maar ook een enkele bui. De wind neemt af en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Keelijne plag. Goedenacht, Een heel hartelijk welkom bij deze bijzondere... fiesta-uitzending van Casaluna. De tweede uitzending vanwege het... bijna tienjarig bestaan... van ons prachtige programma. En dan hebben wij als presentatoren de eer... om mensen uit te nodigen die een onuitwisbare... indruk op je hebben achtergelaten. En die je graag nog een keer wilt terugzien. Want bij Casaluna is het natuurlijk altijd het credo... iemand mag maar één keer te gast zijn. Vanwege dit jubileum dus een uitzondering. Nou heeft denk ik... Dat heb ik geleerd en dat heeft denk ik iedereen wel van huis uit meegekregen dat je nooit mensen moet binnenlaten als je ze niet kent, zeker niet als het 's avonds laat is. En dat is nou precies natuurlijk wat wij in Casaluna de afgelopen tien jaar wel hebben gedaan en waar ik ook ontzettend blij mee ben, want daardoor heb ik heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten en er zijn er die, nou ja, wat ik zei, die altijd bij je blijven omdat ze je hebben geïnspireerd of omdat ze me aan het denken hebben gezet en ook gewoon omdat het hele fijne mensen zijn. Nol van de Ven bijvoorbeeld, een gedreven strafrechter... die blijft vechten voor eerlijke rechtspraak. Een rechter zonder ivoren toren... die zichzelf als volgt typeerde in de uitzending in 2011. Maar ik zou mezelf uh, nou, typeren als robuust, openhartig, confronterend, zeker. En uh, ja, op zoek naar de waarheid. En dat kan soms pijn doen. Nol, klopt dat profiel nog steeds, twee jaar later? Nog steeds. Valt er nog iets steeds. aan toe te voegen? Ja, daar valt wel iets aan toe te voegen. Ik uh, word toch ook weer uh, steeds ouder en uh, ik ben ook milder aan het worden. Dat is altijd volgens mij, hè? Als ja, je ouder wordt, dat, dat je milder dat wordt. Dat lijkt zo. Okay. Ja. We voegen hem toe aan het lijstje. Um, ben je ook nog steeds actief bij de Hollandse Sint Bernard Club? Nog ze ja, zeker. En de tafeltennisvereniging? Ook nog. Gisteren nog geweest en eer gisteren bij de Hollandse Sint-Bernhard Club. Om ja. even aan te tonen ja. dat de Ivoren Toren echt niet bestaat bij alle rechters. En toen ik hoorde van de Sint-Bernhard Club, toen had hij meteen een streepje bij me voor. Laten we daar ja. hier over zijn. Naast jou zit Bert Wagendorp, schrijver en columnist bij de Volkskrant... die me iedere keer weer kan verrassen met originele analyses en vergelijkingen. In 2009, Bert, maakte hij er een tussen politiek en wielrennen. Ik vind Den Haag hartstikke leuk. Ik, uh, het, uh, ik heb er een aantal jaren geleden, rond in de tijd van Fortuin, heb ik er een paar maanden dagelijks rondgelopen. En toen uh, dacht ik, het lijkt heel erg op de Tour de France. Je hebt elke dag heb je een winnaar en een verliezer. En als de, als de winnaar bijvoorbeeld uit de Tweede Kamer komt... dan staat er ook een heel pak journalisten op hem te wachten. Dus het is, het, het, het is, het is net sportjournalistiek. En is Den Haag nog net zo leuk, Bert? Ik, ben, ik kom er nu nog maar zelden, moet ik zeggen. Ik bekijk het nu van een afstandje. En, uh, maar ik denk dat het nog steeds even leuk is. Ja, jawel. Dat is, uh, of ik het nog even leuk zou vinden, is de vraag. Maar daar komen we straks nog wel op. Dat denk ik ook wel, ja. Als we het gaan hebben over onder meer leiderschap. Precies. Daarover gesproken. Hans Smits, de baas van het havenbedrijf Rotterdam, is ook de gast. Hij was jaren geleden ja, zo ongeveer een van mijn eerste gasten in Casaluna. Hij runt een miljardenbedrijf, maar ik vind het nog steeds... een nuchtere bescheiden en een uiterst sociaal mens. En een bofkont, zo zei hij zelf in 2007. Ik heb altijd uh, het voorje gehad, maar ook ben ik terechtgekomen... dat heeft dan toch iets met je interesse te maken... bij die organisaties en die projecten... die altijd van nationaal belang waren. En de Rode Draad is dus inderdaad zaken mogen doen... die, die van grote importantie zijn uh, voor, voor Nederland en zelfs daarbuiten... Ja, ik heb geboft tot nu toe. Ja. Want dat is het. En die eerder bedrijven waren KLM, Schiphol, de Rabobank. Volgend jaar, dan word jij de baas bij bouwondernemer Janssen de, Jans de Jong Groep, moet ik zeggen. Is dat ook Nederlands trots... Nou, Het is wel trots, maar ik zou iets te ver voelen als ik zeg Nederlands trots. Maar het bedrijf is trots, zeker. En jij ook, dat je daar gaat werken? Ja, ik vind het enig om te gaan. Dank. Deze drie gasten en respectievelijk hun rechtvaardigheidsgevoel... hun nieuwsgierigheid en ook hun liefde voor Rotterdam en de haven... zijn alle drie dingen die ook heel bepalend zijn voor mijn leven. En daarom ben ik ontzettend blij dat juist jullie drie mijn Fiesta-gasten wilden zijn. Dus bij deze nog een officieel welkom, mannen. Dank je wel. Nou heb ik eerder in Casaloune wel eens verteld over een schilderij uit Parijs dat bij mij thuis hangt. En in het midden staan hele grote letters vive la vie, leef het leven. Met daaromheen allerlei kleine en grote termen van dingen die belangrijk zijn in het leven. Dus bijvoorbeeld amour, passion, l'amour, les le petit mot, de kleine woordjes, liberté, de vrijheid. Dan nou wil ik vannacht eigenlijk met jullie ook een poster gaan maken. En dan niet in het Frans, maar gewoon in het Nederlands. In het midden staat Nederland afgebeeld. En ik wil jullie eigenlijk vragen om daaromheen... allerlei termen en gedachten op te schrijven... die volgens jullie van belang zijn voor het Nederland van later. Want ik wil met jullie gaan filosoferen... hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederland later ook nog een land is dat inspirerend is om in te wonen, dat dynamisch is... en dat eigenlijk het beste en het mooiste in iedereen naar boven haalt. En niet omdat de overheid dat oplegt of omdat dat moet... maar omdat je daar zelf gewoon je fijner bij voelt... en er zelf gelukkiger van wordt. Ik heb hem daar liggen. Zelf heb ik al twee dingen opgeschreven. Inspiratie en goed leiderschap. Omdat dat twee dingen zijn uh, die ik graag met jullie wil bespreken. Nol pakt die stift... en schrijft als eerste een woordje erbij op. En ondertussen kan ik aan u thuis vertellen, als u wilt meekijken... Het is tenslotte radio, zeggen dan. Alles wordt vannacht prachtig in beeld gebracht via de site radio1.nl. En als u wilt reageren of iets wilt vragen... een idee heeft voor een belangrijk woord... wat moet worden toegevoegd op de poster, dan kan dat natuurlijk ook. Twitter met hashtag Casaluna, Mailen naar Casaluna@ncrv.nl En een berichtje achterlaten op de Facebookpagina van Casaluna kan uiteraard ook. Wat heb jij opgeschreven, Nol? Ik heb het woord uh, klein opgeschreven. Oh, en ook heel klein als ik het zo zie ja, ja, ja, letterlijk en uh, figuurlijk. ja. Oké, okay, klein. Wat ga jij opschrijven, Bert Wagendorp? Ik ga opschrijven creativiteit. Creativiteit. Ik schrijf even een beetje met jullie mee hoor. Creativiteit. En Hans Mits. Ja, ik ga opschrijven. Ja, twee woorden: nooit af. Nooit af. Kijk. Oh, twee woorden mochten ook, dat weet ik niet. Nou, laten we bij deze afspreken dat op het moment dat jullie gewoon tijdens het gesprek ook iets te binnen schieten, de komende twee mm -hmm. uur, schrijf het op. Vraag de stift aan de ander. Oh, of als je nee. iets hoort waarvan je zegt: hé, hey, dat is zinvol wat je zegt, dat hoort erbij. Uh, om twee uur moet er een kant-en-klare poster liggen voor het je Nederland voor later. Door. Dat is het, uh, het streven. Als jij wil. <laughs> Hans Smits, nooit af. Ja, nee, toe. Nee, nee, soms bestaat het idee dat op een gegeven moment als iets klaar is, ik ben natuurlijk met, uh, met de haven bezig, Maaswacht 2, dat we er zijn. Maar dat is dus niet zo. En dat geldt eigenlijk voor heel Nederland. Nederland is nooit af. Er zijn altijd zaken die verbeterd moeten worden. Je moet blijven investeren in het land. En uh, dat probeer ik toch wel iedere keer uit te stralen. Maar ook te zeggen. Omdat uh, men vaak denkt van, nou dat is klaar. En dat doen we vijf à tien jaar niet. Neem bijvoorbeeld nu... Het uh, budget voor, voor de wegen enzovoort zit tot 2028 helemaal vol en vast. Dan zeg ik, jongens, pas op, want er gebeuren natuurlijk dingen. We moeten blijven bouwen aan Nederland. En dan ook wel uh, durven veranderen. Op het en moment dat je iets hebt voorgenomen, daarvan afwijken van het Absoluut, wat. flexibel zijn, inspelen op nieuwe ontwikkelingen, vernieuwen. Groot betekenis voor dit land. Ja. Was het voor jou wel af bij de haven? Want je gaat weg daar. is natuurlijk niet af. Het zou wel gek verworden. Voor jouzelf? Voor mezelf niet af. In die zin. Er zijn nog zoveel dingen die, die ik graag zou willen doen. Maar tegelijkertijd zegt een stem in mij... het is ook wel goed als je na 9,5 jaar weggaat. Dan moet er gewoon weer eens een ander het overnemen. Het is best een tijd, Dat he? is gewoon gezond. Ja, het is een hele lange tijd. Maar hij is, het is een open deur zo ontzettend snel voorbij gegaan. Omdat er natuurlijk ook zoveel gebeurd is. ja. ja. Nooit af creativiteit weet jij, Bert? Ja, dat sluit je eigenlijk bij aan. Hè? Mensen denken bij creativiteit aan kunstwerken en, uh, en, en mooie boeken en zo. Maar creativiteit heeft natuurlijk ook te maken met verandering. En met het, uh, want je moet bedenken, als we veranderen, wat gaan we dan veranderen? In welke richting gaan we, gaan, gaan we veranderen? Ja. En dan komt creativiteit om de hoek kijken. Want uh, nou ja, bijvoorbeeld met die, uh, het, het idee van die tweede dat is uiteindelijk is dat ook is dat een creatief idee geweest. Van waar gaan we dat doen? Waar, hoe groot maken we het? Ja. Waar, waarvoor gaan we het gebruiken? Het was nog wat wat water we, wat, wat natuurlijk. Je moet je land bereiken. creëren ja. met zo'n tweede maasvlakte. Ja. Ja, als ik naar mezelf kijk dan bij onze krant. De, de verandering die ons die daar zit aan te komen, dat, dat, dat papier gaat natuurlijk verdwijnen. Nou, daar heb, dan moet je creatief gaan nadenken over nou ja, hoe ziet die wereld er over tien jaar uit. En hoe kunnen we daar met onze plannen nu op inspelen? Dat, ja. En dat vereist ook creativiteit. Dat zijn geen logische, voor de hand liggende uh, richtingen die er dan ingaat. Daar moet je over, over nadenken. En daar moet je ook uh, wijd over nadurven denken. Dat, is altijd, dat heeft ook met creativiteit te maken. Je moet dat is best alle lastig, poorten toch, openzetten vaak. en denken ja. van wat kan er allemaal? Buiten kaders durven denken. Eigenlijk als een kunstenaar, zoals een kunstenaar dat ook doet. En die maakt er dan een schilderij van. Maar zo zouden wij, wat mij betreft, ook Nederland meer moeten inrichten. Vanuit... Ja, uh, grenzeloos denken bijna. Ja. Zitten we te vast? F ja, vind ik wel. Ja. We, zitten, we zitten vast in een, in een... Ik denk in dit moment ook wel een beetje in een negatief zelfbeeld. Dat is niet goed. Nee, dat is, uh, dat is heel, ja. heel erg verkeerd. Dat betekent dat je klein gaat denken, verdedigend gaat denken. Hé, hey, ik hoor het woord klein. Ik het Bruggetje, het ja. ja. Ja. Ja. Daar ging de bel. Ja. Ja. Nol van de Ven, die heeft uh, allemaal er klein opgeschreven. Ja. Ja. Allemaal waar wat Hans en, uh, en Bert zeggen. En ik heb het woord klein opgeschreven in de zin van uh, bescheidenheid. Uh, ik hoor hier grote woorden en mooie woorden. Maar wat, mijn eerste gedachten daarbij zijn dan... Uh, maar wat doen we met de goede dingen die we zouden moeten willen behouden? Uh, welk tempo voorbeeld. hangt hier aan vast? Heb je een voorbeeld daarvan? Uh, nou, als je kijkt naar de rechtspraak... en uh, laat ik dat maar als voorbeeld nemen... Dan, uh, en ik vergelijk dat met. Uh, of ik kijk dan naar het Europese verband, dan doen wij het als Nederland helemaal nog niet zo slecht. Er zitten heel veel goede ankers in die rechtspraak. En als ik kijk uh, hoe op dit moment, bijvoorbeeld in het strafrecht. Uh, met welke snelheid de politiek uh, dat strafrecht verandert. Dus de wetgever het, het, het strafrecht verandert. Uh, met onvoldoende aandacht voor sommige dingen. Denk eens uh, aan de positie van het slachtoffer... wat in een, een no-tempo no van geen positie naar een hele zware ja. positie gaat. Uh, ik vraag me dan af, gaat dat niet te snel? Uh, moet, je daar, uh, ja, moet je daar niet uh, stilstaan bij de dingen die goed zijn? En ik hoor hier uh, van Hans en Bert grote woorden... Uh, en ik ben een wat zorgelijk type misschien, maar houden wij dit allemaal bij? Nemen wij onze medeburgers voldoende mee in dit hele snelle zich ontwikkelende tempo? Ja. En dan niet alleen op de rechtspraak, maar op meer gebieden. Dat, dat, is, heel dat ja. is heel breed. Is dat is heel breed. Digitalisering. Nou, ik vind. Ik, nou, snap, want ik zit net iets anders te bedenken. Dat juist op andere gebieden vind ik dat we te langzaam gaan. Uh, en is de sense of urgency afwezig. Uh, dat, dat zie ik toch wel vaak. Dat, dat overal waar ik kom in het buitenland toch wel, lijkt het, en volgens mij is het ook voor een deel zo, dat, dat de ambities, de drive om vooruit te komen, hoger is dan in ons land. En dus dat de factor tijd, we hebben we het over de politiek, mm. waar jij het over had, gewoon als zand door je vingers loopt. En als we een half jaar later of een jaar later iets beslissen. Ach, zo so wat? Niet zo, niet zo erg, kunnen we mee leven. Dus dan ik, het is schappelijk dat jij zegt te snel in, in, in, de, in de rechtspraak... rond bijvoorbeeld slachtoffers, positionering. Ik merk bijvoorbeeld bij de aanleg van de infrastructuur... Uh, het vernieuwen, de, de balans milieu-economie gedurfd uh, milieumaatregelen nemen enzovoort... dat we daar eigenlijk te Door. langzaam zijn. Ja, ja. En dat dat veel te lang duurt. Maar ah, dat ben ik wel met je eens. Het vertrouwen dus in de politiek ja. en in, in de besluitvorming afkalft. En dat is doodzonde. Ja. Maar hangt dat dan ook niet samen, zit ik even hard op te denken hoor, met de reden waarom dingen veranderd worden? En of de noodzaak er is om te veranderen? In de rechtspraak is het noodzaak om dat te veranderen? Of is het omdat een meerderheid daarom vraagt? Of omdat er om geroepen wordt om dat te doen? Ja. In tegenstelling tot de economie, waarbij mensen al snel denken, ingewikkeld, daar bemoei ik me minder snel mee. Nou ja, rechtspraak moet ook rechtszekerheid bieden. De rule of law, zoals dat zo netjes heet. Contract is contract. En uh, iedereen moet weten waar die aan toe is en ook de ondernemers en de economie. Het is, het is de Haarlemmerolie uh, van de economie, de rechtspraak... een bestendige rechtspraak. En in, in zijn wezen loopt die rechtspraak nooit echt heel ver vooruit. Mm. Alhoewel, als je kijkt naar het faillissementsrecht, daar nemen rechters toch positie op een andere manier... dan dat je zo uit de wet zou lezen. Dus dan voorkom je zelfs faillissementen... en zorg je dat gezonde delen verder kunnen gaan... Dus daar ben je weer, Dan ben je weer, weer wel in, innovatief. In. Ja. Maar op andere gebieden ja, moet je eerst zekerheid bieden... en van daaruit zorgen dat je wel de veranderingen bijhoudt. Ja. Ja. Je kan natuurlijk ook zeggen... rechters zijn vanuit hun oorsprong, journalisten volgens mij... ook redelijk conservatief. En elke verandering gaat te snel nol. Nou, ja, nee ze zijn vanuit hun oorsprong wel redelijk conservatief. Dat durf ik ook wel te zeggen. Maar dat maar... is ook niks tegen conservatisme nee. in die zin. Nee. Dat is een hele, hele waardevolle... Uh... Het waren voor iets voor een samenleving, maar aan de andere kant uh, worden er veranderingen, zijn er veranderingen die krijg je opgedrongen. Als, wij, als je als, als krantenmaker niet inspeelt op digitalisering, besta je over tien jaar niet meer. Ja. Dus dat, daar, daar, daar, daar, daar, daar dwingen de, ver, de, de veranderingen, op technisch gevlak in dit, in, dit, in dit geval, dwingen je tot, tot, tot verandering, tot nadenken over waar je, waar mm -hmm. je naartoe moet. En snelheid. En snelheid, ja, ja, absoluut. Want als we je daar te lang mee wacht, dan, dan, heb je, dan is het maar Daar zijn natuurlijk al tijdschriften aan kapot gegaan, aan, die, aan traagheid. Ja. Maar ja, Mike, wat, wat, wat Noel zegt, dat, dat gaat, het is natuurlijk niet zo... Dat, dat je per se moet veranderen om de verandering. Nee, nee. He, want dat, dat, is een, dat is een foute gedachte. Van, we moeten het strafrecht maar eens gaan opschudden. Je moet eerst afvragen, uh, moet, moet dat echt... Uh, schieten we er iets mee op. Ja. En in die zin is conservatisme goed. Want ja. uh, je moet geen oude dingen weggooien als je nog geen goed nieuw, nieuwe alternatief hebt. Maar dat bedoel ik ook met die rechtspraak nu. Is het zinvol dat die veranderingen nu zo snel... Is het noodzakelijk dat dat zo snel wordt doorgevoerd? Sommige wel, maar, sommige, maar veel niet. En zijn er zijn ook nog veranderingen om de verkeerde redenen. Hè? En ja. dat, want in de rechtspraak is het ook waarschijnlijk gewoon een, een financieel verhaal. Een, een uh, economisch verhaal. Bezuinigingen. Voor een deel. En dat moet flink bezuinigd worden. Nou ja, Kijk naar een voorbeeld uh, met betrekking tot het sluiten van de huizen van bewaring. En aan de ene kant een uh, hele harde roep of een hele harde schreeuw om zwaardere straffen. Terwijl dit land uh, het derde is van Europa qua hoogte van straffen. En vervolgens zie je een, uh, nou, een wetgever ook uh, vluchten richting uh, de enkelband. En dan denk ik bij mezelf, Waarom ik snap er niks van. Aan de ene kant gooi je dicht. Aan de andere kant stuur je iedereen met een enkelband. En aan de andere kant roep je... Nee, de straffen moeten drie keer zo hoog. En iedereen... En als je appel instelt of hoge beroepen in, ja. uh, instelt... Dat, moet, uh, dat heeft geen schorsende werking meer. Iedereen moet meteen vastgezet worden. Ik denk, ja, maar al die huizen van bewaring zijn dicht. Waar laat je ze in godsnaam? Het brengt wel een beetje bij het woord wat ik heb opgeschreven. Hè? Of de twee woorden. Goed leiderschap. Ja. ja. ja. Dit maar volgens mij snap het je het beleid. tegen gewoon niet. Ik is, is het, is het Begrijp toch Jij niet, hoor? Fred even wel, Bert. Nee. Ik, pro ik probeer oh. hem ook niet meer te snappen. Nee, nee. Ik heb het ook lang mee opgehouden. Ja. <laughs> nou, het is wel een van de mensen die leiding geeft aan ons land. Uh, en daarmee wil ik, ik wil graag naar mijn bord, dat met jullie uh, uh, goedkeuring. Ja. Het goede leiderschap. Want dat is volgens mij wel, nou ja, wat je aangeeft, Hans Smits: van sommige dingen gaan te langzaam. Er moet natuurlijk. Uh, er moet, uh, beweging, dingen wo ja. moeten worden in beweging gebracht. Uh, door onszelf, maar ook door denk ik door de overheid, door goede leiders die we hebben... Dus de vraag is, wat heeft Nederland nou nodig aan leiders? Hè? En hoe belangrijk is dat goede leiderschap? Nou, in september eh, was er op de een of andere manier veel aandacht... voor wat, wat goed leiderschap is. Er is onder meer in eh, de Universiteit van Groningen... die had een onderzoek gedaan onder de bevolking. 60% van de Nederlanders wil een sterke leider... die over alles kan beslissen. En sterk betekent natuurlijk niet altijd even democratisch. Even luisteren naar een kort fragment van Marcel Bril... nms verslaggever die de straat opging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 Ze willen geen sterke leider in de zin van een nieuwe Mussolini. Maar ze willen iemand hebben die, uh, die een visie heeft. Ja. En een visie die verder gaat dan de eerstvolgende verkiezingen. Dat is, en da daar kan ik me volledig in vinden. Ja. Waar, waarbij ik dan zou willen aansluiten. Want het eh, dat, dat, dat is grappig dat, dat Mark Rutte, die ik Oons best respecteer... want het is geen eenvoudige klus... die, die heeft een lezing gegeven. toen zei, die, ja, ik geloof niet in visie, want ik geloof niet in blauwdruk. Ja. Tj en dat is nou juist... Verkeerd. Want dan heeft hij, naar mijn oordeel, niet door... dan wel begrijpt hij niet wat je met een visie kan bereiken. Want met een visie creëer je geloof, creëer je vertrouwen... En reduceer je onzekerheid... Ja. waarbij je natuurlijk met elkaar weet dat die visie nooit uitkomt. Ja. En dat je moet bijsturen dat de samenleving verandert. Maar juist door die visie te geven, door er met elkaar over te spreken dat onderwerp van gesprek te maken... en die regelmatig bij te stellen... creëer je een, een vertrouwen... en beïnvloed je het gedrag van mensen in een positieve zin. En daarom is een visie zo belangrijk. Terwijl ik behoef dat het misstand is. Ja, daar heb je een visie, maar dat is moeilijk, is complex. Je weet niet wat er over twintig jaar gebeurt. Nee, nee dank je de koekoek. Dat moet je ook niet echt aan detail willen weten. Want dat weet je niet. Bij ons in de haven hebben we een visie 2030 gemaakt. En elke paar jaar stellen we bij. Maar het feit dat we hem hebben... Geeft een enorm positief effect op het investeringsklimaat. Ja. Daarom is een visie zo belangrijk. Wat schrijf jij ondertussen, Bert? Want jij schrijft dingen op. Ja, in, ik schrijf... in het in het verlengde ja, van ik... wat Hans Smit zegt of iets anders? Ja, Nol die heeft net met een uitroepteken hoop opgeschreven. Ja. Uh, Hans die zei uh, nooit af. Dat heeft hij ook al hiervoor al even toegelicht. Ja. En ik schrijf nu duurzaamheid, duurzaamheid op. Ja. Ja, aan. Uh, Hoort dat bij leiderschap? Nou ja, duurzaamheid is bij uitstek iets wat te maken heeft met lange termijn. Dat is niet duurzaamheid tot de eerstvolgende verkiezingen. Dat is duurzaamheid met het oog op 2030, 2040, 2050. Ja. Dat zijn lange processen om iets om te draaien. En dat zijn hele belangrijke processen volgens mij. Want dan heb je het niet alleen over de toekomst van, van Nederland... dan heb je het over de toekomst van de wereld. Ja. En volgens mij zijn er plekken op de wereld... waar ze dat al, al veel beter begrepen hebben dan, dan wij. Dat wij kijken naar Amerika als een land wat heel erg... Verspild en wat heel erg. Uh, nou, laten we zeggen. hard kapitalistisch is. Maar tegelijkertijd. Uh, gebeuren daar dingen. Uh, in, in het hele Middenwesten. wordt volgezet met. Uh, met windmolens. Uh, Ford bouwt uh, fabrieken in. in, in Michigan, weet ik dan toevallig. Uh, mijn broer daar woont. Die, dat zijn volledig. Uh, uh, duurzame autofabrieken. Dat is cradle to cradle. Wat, wat hierbij nog. GroenLinks gedachtegoed is. Ja. is in Amerika uh, al, al. het gedachtegoed van. van. van. van, de, bij van iedereen erin. De... Van de grote ja. multinationals. Ja. Nou ja, die dat vind ik visie. Is duurzaamheid niet typisch juist iets wat van onderaf uh, komt? Veel, steeds meer dingen komen. komen van onderaf. Hè. Het, uh, ik, ik, weet, ik weet niet of Hans hem kent. Uh, de, uh, de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans. Zeker, die uh, adviseert Ondern ons ook af en toe. O ondernemer ja. ook is hij. Hè. Hij, is, uh, hij, is, uh, hij is hoogleraar transitie. Ken je hem ook nog van de Venner? Ik heb zijn naam gehoord en ik heb er wat van gelezen. Maar niet in die zin... Je hebt echt een missie, die man, abciseer, hij heeft een missie maar missie. hij is, hij is zeer onderlegd. Ja. Hij is zeer, heel uh, eigenwijs. Ja. Ja, ja, ja, precies. Maar wel, hij, weet, hij, hij heeft wel een visie. Ja. Hè, die, hij heeft ja. wel een idee over waar je naartoe moet. Hij bouwt, in Rotterdam bouwt hij, hij heeft hier plannen voor, voor nieuwbouwwijken op het water. Het gaat soms heel ver. En die zegt, de verandering komt van onderen. Hij zegt ook van de, de grote energiebedrijven bijvoorbeeld. Die gaan binnen, binnen een paar jaar gaan daarvan omvallen. Omdat er juist aan de onderkant op allerlei coöperatieve uh, manieren. Straten die samen stroom gaan opwekken. Ja, ja. Ja. Uh, die en, dat, en je ziet het nu gebeuren. Hè? Er, nu, de, de nuance van deze wereld komen in de problemen. Omdat er van die kant zoveel energie op de markt komt. Ja. Dat, er, die, die, die, dus dat dwingt tot verandering. Dat dwingt tot anders denken. Dat komt van onderen. En dat gebeurt op meer punten. Maar heeft dat dan ook mee te maken dat, dat je als leider... met zoveel meer uh, horizon bezig hoort te zijn, zeg maar... terwijl je uiteindelijk wordt afgerekend op je moet nu scoren... dat die duurzaamheid te weinig nog in het systeem nou ja. zit, politiek gezien? Ja, nee, dat, nee, dat denk termijn. ik niet. Nee, misschien. Ja, no? No? Dat lijkt me korte termijn, hè. je moet nu scoren. En dat maar zo scoren, werkt het toch vaak? Ja, of niet? zo werkt het en zo zou het niet moeten werken. Uh, want visie geeft hoop, duurzaamheid geeft hoop... En als je een gezamenlijk doel hebt, of een gezamenlijk uh, horizon waar je naartoe werkt. En uh, je moet dan ook zorgen dat je niet achterloopt. Maar je moet dan ook weer zorgen dat uh, hele bevolkingsgroepen uh, het bij kunnen houden. Hè. En volgens mij geeft dan goed leiderschap, is nou juist de kunst om, uh, om de anderen, de burgers. Waar heel veel uh, goede ideeën zitten en heel veel goede ontwikkelingen. Om die de ruimte te geven. En wat ik nu zie is korte termijn en het wordt allemaal uh, top-down bedacht. En dan denk ik, ja, jongens, er zijn zoveel goede ideeën. Geef die ruimte ja. en regel het niet stuk. En maar... daar lijkt het op dit moment ja. wel heel erg op. Vind ik Een goed voorbeeld vind ik bijvoorbeeld Plasterk met zijn provincie-ideeën. Ja. Niemand wil dat. Nee. Nee. Niemand wil het. Waar, waarom, waarom besteedt die man daar zijn energie aan? Weet je? Om, om dat dan toch... En wat denkt hij ermee te bereiken? Hetzelfde met het idee met die, met die. Want dan moeten ook de vervolgens de gemeentes nog weer groter worden. Dan krijg je dus gemeentes van 100.000 mensen. Nou ja, over, om, om mensen erbij te houden. Ik ben, ik ben geboren in Groenlo. Dat is een klein plaatsje in de Achterhoek. Er woonde toen ik geboren werd 5.000 mensen. Dan had je een ziekenhuis, had je een burgemeester, had je een station, had je een postkantoor. Dat is allemaal weg. Dus ja. de staat, zoals wij. Die was heel dichtbij. Dat was namelijk de burgemeester, dat was de. Dat was de de, de, de, de, de dat was de autoriteit. Dat was de autoriteit ja. Maar die kon je op straat aanschieten. Ja. Die stoep bij ons, man, dat, is, dat ziet er toch niet uit. Doe daar eens wat aan. Maar hoe hoe verhoudt zich dat met de, met de digitale wereld? Want nou, die, die kleinheid is steeds verder weg. Ja, denk die ik is dan. steeds verder weg. Dat is dan kennelijk efficiënter. Ik vraag me af of het efficiënter is hoor. Want het <laughs> blijkt vaak ook, daar kan Hans misschien wat over zeggen, dat uh, fusies van, van, met scholen bijvoorbeeld. Dat, dat het dat uiteindelijk grote... helemaal niet efficiënter nee. is. Weet. Dat het ook niet tot besparingen leidt. Dat het duurder wordt juist. Dus we, we zouden er ook eens een keer goed over na moeten denken. Is dat nou wel steeds zo? Is schaalvergroting, is dat wel zo, nee. zo uh, lucratief? Ik denk het niet eerlijk gezegd. Ik wil nog even terug naar wat Nol zei... over die eigen verantwoordelijkheid die jij uh, noemde. Van geef mensen die verantwoordelijkheid. Want dat gaat juist weer in tegen wat, wat dan uit dat onderzoek naar voren is gekomen. Mensen zitten juist te wachten op die sterke leider... die allemaal de beslissingen neemt. Die, dat geloof ik ze. niet. Hoor. Maar dat wie zijn dat? Mensen. Ja, wie? dat is dan een representatief onderzoek onder de bevolking. En dan ja. is dus doorsnee, dat, dat is het doorsnee... Maar misschien ervan. bedoelen ze wel goede leiders. Ja, ik bedoel sterke leiders. Want ik, ik, uh, ik geloof niet dat 60% van de Nederlanders... Nou, zo graag een, een dictatuur wil je Nee, dat maar wel uh, dat, dat er besluitvaardigheid is. Dat er op alle gebieden de belangrijke beslissingen worden genomen die nu nodig zijn. Ja, dat is wel juist, dat ben ik wel met je eens. Maar precies wat, wat Bert zegt. Maar je moet wel eerst luisteren als goed leider. Ja. Dat is natuurlijk heel wezenlijk. Dat je voordat je beslissingen neemt, goed, dat je goed nadenkt en goed begrijpt wat er aan de hand is. Goed luistert. Goed kijkt. Ja, precies. Ja. Het debat hebt, niet te lang. En dan een besluit neemt. En als je dat ook op die manier doet, dan zijn natuurlijk sommige mensen het met je oneens. Maar het dwingt wel respect af als de wijze waarop je het doet goed is. Ja. Doortastend, eerlijk, transparant, durven te zeggen dat je het ergens niet mee eens bent, enzovoort. Maar dat wil dus niet zeggen dat je uh, beslissingen neemt op grond van een onderzoek van Maurice de Hond. Nee. En dat idee heb je wel eens bij onze politie, <lacht> dat ze regeren met, alleen maar met het... De volgende verkiezingen in hun, in hun hoofd. Terwijl ze regeren met het mandaat van de vorige verkiezingen. En dat zou natuurlijk veel, is natuurlijk eigenlijk veel belangrijker. Ja. Dat, je, uh, dat, je, dat, dat ze dat in de gaten hebben. Dat je niet moet regeren met het met, met, idee. En, en de verkiezingen komen steeds sneller tegenwoordig in Nederland. Uh, dus uh, dat, dat, dat slaat dingen dood. Dat, dat zorgt ervoor dat, dat er. Uh, ja, dat maar maar durf waar zit die, die balans? Iemand die twittert ook over wat heel belangrijk is inderdaad bij te ontmoeten. Ook luisteren. Dat dat een hele belangrijke is. Nou, dat zeg je ook. Luister naar mensen. Misschien moeten we hem er even bij schrijven. je jij hebt toch de stift nu in je Ik zal luisteren, luisteren erbij ja. zet ook. Maar er moet een bepaalde balans ingevonden worden natuurlijk. Want wat nu vaak ook het verwijt aan de politiek is. Dat er te veel geluisterd wordt. Nou ja, en dat, dat, dat de politiek dat achter de bevolking dat klopt. aanloopt. Dat klopt. Dus juist, dat zie je natuurlijk ook in de politieke besluitvorming... dat men luistert, maar dan precies vanwege inderdaad korte termijn politieke overwegingen... stelt men hele belangrijke besluiten uit. De bevolking voelt dat, ergert zich daaraan. En dan ben je vertrouwen aan het verliezen. Ja. En juist dat vertrouwen is zo nodig dat op het moment dat er wel... ook een pijnlijk besluit nodig is dat dat dan geaccepteerd wordt. Het een hangt met het ander samen. Het een hangt dan precies ja. met het ander samen. Misschien nog een ander opmerking over verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Maar dat, daar weet wil Nol natuurlijk veel meer van. Mm. Het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen wordt uitgehold. En waardoor, doordat we veel te veel denken... de samenleving te kunnen besturen via regelgeving. Juist. En dat, dat vind ik een zorgelijke ontwikkeling. Want ja. kijk, wetgeving ontstaat vaak wel in de, in de politieke debatten in de Kamer... Ik noem het maar principle-based. Dat is goed. dan wordt er over filosofie, ja. ideologie, politieke partijen willen prima. Maar dan wordt het vastgelegd in regels. Nou, en dan gebeurt er iets wat niet in die regel past. Wat doen we dan? Dan gaan we niet terug naar die principes. Nee, komen de regels bij. Ja. En dan wordt op die regels wordt een samenleving bestuurd. Er worden, worden audits gehouden. Er wordt, wordt veroordeeld. wordt geoordeeld. Zonder dat de mensen die daarmee betrokken zijn dat wel de oorzaak van iets zijn, aangesproken worden en lopen we weg ook als leiders. Om dan deze je wat spijt me buiten komen. Dat A, dat hebben we niet goed gedaan, of B, het spijt me buitengewoon, maar jij gaat wat anders doen, of enzovoort, enzovoort. Dus de samenleving verschraalt als het ware. Ja. Omdat we elkaar niet meer echt aanspreken op verantwoordelijkheid, normen en waarden. Hoe herkenbaar is dat voor de rechtspraak? Ja, Zowel die regeltjes als ik het uithollen van verantwoordelijkheid? Ik ben het ook helemaal met Hans eens. Kijk, uh, rechtspraak zou moeten gaan over de kern van het geschil. En uh, wat zit de kern van het geschil? Geschilbeslechting, wat zit dat in de weg? de regels. De enorme hoeveelheid... protocollen, regels... aangepaste wetgeving... reparatiewetgeving... en als rechter moet je je aan de wet houden. En je probeert toch als rechter... daar op een... Ja, flexibele manier mee om te gaan. Want die samenleving heeft niets... aan starre regels. Maar, maar we zijn er meester in. maakt het jouw werk als rechter moeilijker? Dat maakt het moeilijker. Want kaders heb dat je dat toch sowieso moeilijker. nodig... Ja, om, om dat, rechts dat, te kunnen dat, spreken, heb je zeker. toch? Nou... Laat ik misschien een heel, een heel eenvoudig voorbeeld geven vanuit het strafrecht. Daar heb ik uh, toch het meeste verstand van. Er is nieuwe wetgeving dat als iemand in de afgelopen vijf jaar... veroordeeld is tot een taakstraf... en die taakstraf naar behoren heeft uh, uitgevoerd... en als die persoon dan binnen vijf jaar uh, opnieuw een misdrijf uh, pleegt... dan mag er niet andermaal een taakstraf worden opgelegd. De wet, beperking, taakstraf. Ja. Nou... Dan krijg je daar, en ja, je mag wel een, een, een tweede maal een taakstraf opleggen... maar naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Dan krijg je daar een jonge man van 18... die, eh, nou, eh, of die op zijn 18e iets eh, verkeerds heeft uitgehaald. Openlijke geweldpleging. Uit een café, vechtpartij, helemaal fout. Taakstraf gekregen, 140 uur. Nou, die heeft hij keurig af, eh, afgehandeld. En vier jaar later eh, raakt hij eh, op het station... raakt hij in de problemen en wordt hij verdacht van mishandeling. De rechter heeft niet meer de vrijheid om die meneer of die jongeman... want hij is nog steeds jong, 22, opnieuw tot een taakstraf te voordelen. Voor de rest een blanco strafblad. Nou, wat doe je dan als rechter? Tenminste, ik wel. Eén dag onvoorwaardelijk, die wordt toch niet ten uitvoer gelegd... want dat wordt een heel klein enkelbandje. En vervolgens een taakstraf. Maar eigenlijk kan dat natuurlijk niet. Welke halve graden bedenkt dat dan? Ja, ik ga geen namen noemen. Maar... We kunnen hem invullen. Ik denk dat de namen eerder zich nee, ja, Dat is de hey, wetgever. Dat is het terugdringen van, het, uh, van de softe taakstraffen. Het ja. beeld is, taakstraffen zijn soft. Ja. En ja. soms is dat misschien ook al ja. zo. Maar in zijn algemeenheid zijn ze heel nuttig. En werken ze. En werken ze. Ja. En soms werken ze natuurlijk niet. Maar in, in, ja, in zijn algemeen... Het lijkt alsof we daar in, in, in zelf ja. gevangen en dan zitten. Ze dan, ja. Want uh, elke regering die de afgelopen... Uh, 15 jaar in Nederland is aangetreden. En trouwens niet alleen in Nederland. Engeland ook. Toen ik daar zat, uh, deed, zei, zei elke regering het ook. We gaan het red tape gaan we terugbrengen. We gaan de wetgeving... Regelgeving terugdringen. Regelgeving terugdringen. 30 procent. Als wij ja. over vijf jaar Klopt, klaar zijn... Gaan wij, uh, kun je ons afrekenen. 30 procent minder regels. <coughs> Na vijf jaar blijkt... Er is 10% regels bijgekomen. Ja, ja. Alsof we het niet zelf in de hand hebben. Dat is toch wel heel merkwaardig. Ja, want dat is bij de rechtspraak zo. Merk jij dat zelf ook, Hans, in de, in de haven? Ja, dat merken in de we zeker dus. in de haven. Ja, In de economie, sowieso in de haven merken we dat. Uh, en, en dan krijg je... Uh, uh, vanwege maatschappelijke druk, vanwege risicomijdend, vanwege ja, toch wel meelopen incidenten van, op van, ach dat mag niet enzovoort enzovoort, hebben wij ook in de haven dat bijvoorbeeld een, een, een, een fabriek die heel veel investeert, want die heeft een tijd lang verwaarloosd, te laat geïnvesteerd in het voorkomen van stankproblemen. Nou, dat is niet goed. Dus, zegt de toezichthouder, dat moet snel gebeuren enzovoort enzovoort. Nou. Als je dat niet snel doet voor die datum... gaan we dwangsommen opleggen die we dan gaan uitvoeren. En dan praat je over tonnen. Dan nou heb je de bizarre situatie. Dat bedrijf investeert tientallen miljoenen. Zorgt dat voor het einde van het jaar het probleem is opgelost. En nou is er af en toe nog een stankprobleem. En als er dan meer dan vijf mensen klagen... wordt er een ton opgelegd. Dus Moet het bedrijf het. heeft ja. al zeven ton aan boetes. Terwijl het bedrijf bezig is voor het eind van het jaar ja. hele problemen op Stuurlijke Bestuurlijke boetes zijn dat, denk ja, ik. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En terwijl een van de andere concurrentenbedrijven het al heeft gedaan... alle klachten weg zijn... en dan zeg ik, we hebben een zelfcorrigeerd mechanisme in deze samenleving... dat werkt, laat dat dan ook gebeuren. Want je creëert alleen maar weerstand. En terwijl je juist blij moet zijn dat we met elkaar in staat zijn... om dit probleem zo op te lossen. Nee. En dat is regels... En dan vertraagt dat eigenlijk vooruitgang ook, op het moment eigenlijk dat die wel, regels. Eigenlijk wel. Ja. Maar dat... zijn regels ook niet een, een vorm van of een signaal van bang-leiderschap? Ja. Het, het, het bang dat je dat je, je ja, uh, risico mijden. Risico meiden. Want anders. Ja, ja, sorry, wij kunnen niks doen, ja. want de regels zijn overtreden. Ja. Ja. ja. wij denken soms dat we in een samenleving leven die risico niet kent. Dus er bestaat zogenaamd een risicoloze industrie. Dus het is natuurlijk onzin. Er bestaat zogenaamd risicoloos verkeer, is natuurlijk onzin. Ja. Risico's hoorden bij de samenleving. En daar moet je natuurlijk goed mee omgaan. En dat moet je beheersen. En dan moet je, als het te erg is, voorkomen... Maar we moeten niet denken dat we alle risico's nee. kunnen uitlanden. We leven heel... in een risicomijdende samenleving die steeds erger wordt. Ik vond het dat heel treffend. Betreft. toen uh, Vorige week had jij de column, een column ook over geschreven. Die vrouw die in Rotterdam tien jaar uh, ja. dood heeft gelegen... zonder ja. dat iemand ja. dat heeft opgemerkt. De eerste reactie van minister Schippers was... was er maar een, kon ik maar een wet bedenken die tegen zou gaan... Ja, onzin, hè? ja. dat iemand tien jaar dood in zijn woning kan liggen. Nee. Dat, vond, dat is heel treffend. Nou ja, maar dat, was ook, dat was ook de eerste vraag van, van de journalist... Die ook naar mevrouw Schippers toe ging en zei: ja. van... ja, Wat gaat u hier aan doen? Ja. Dat, dat is ook de reactie van de media. Ja. Ja. Die, die, die ook vraagt bijna om regelgeving. Ja. De wet op het binnentreden, Nee, ja. is daar niet voor geschreven. Maar... Ja, nou, Is er een wet Is er een. Ja, nee, <laughs> dat we dit nou, kunnen nee, voorkomen? Hij, hij, hij schoot me zo te binnen. Dat... <laughs> we zouden het allemaal graag <laughs> willen voorkomen, maar dat is nee, toch wonderlijk? Maar die is treffend. wel een wet op het biddentreden, maar ja. niet hiervoor. Ja. Ja. Ja, een wat ander, ik bij... ander voorbeeld misschien ja. even, dat weet ja. dat, dat jij. Uh, ik zag ineens in de krant twee weken geleden dat uh, er vanuit justitie dan een voorstel komt om de aansprakelijkheid van mensen die in raden van toezicht zitten, om die te gaan regelen zodat ze aansprakelijk kunnen ja. worden gesteld. Ja. Persoonlijk aansprakelijk voor dingen? Ja. ja. Dat is toch bizar. Er zijn hier duizenden, tienduizenden mensen die goed werk doen in raden van toezicht. Op scholen, op ziekenhuizen. Dat is angst. En dat is angst. angst en dan ja. gaan we nou de benenwet. Het moet foutloos. En dat, ja, en, en dat iets... kan niet. Is dat alleen angst of komt dat ook voort uit afrekenen? Als er iets ja. misgaat. Omdat dat natuurlijk raden van bestuur ja, hangt ook, samen met ja, vaak ja. een zweem van onbetrouwbaarheid. Ja, alles bonus, onder... uh, alles ja. goedkeuren. Toch? Ik denk dat alles onder een vergrootglas ligt op dit moment. En uh, uh, het is angst. Het is, uh, uh, er moet een foutloze maatschappij staan, uh, zijn. En op het moment dat er fouten worden gemaakt. Worden ze ook. En dat heb ik hier toevallig net opgeschreven. Of niet toevallig dat je fouten moet toegeven. Want dat miste ik in het verhaal van Hans. Durf toch, je hoort transparantie, hè, flexibiliteit, innovatie... maar durf ook gewoon toe te geven... dat je soms een verkeerde weg hebt gekozen ja. met z'n allen. En stap dan van die weg af. En als ik dan kijk naar, de, naar het huidig politiek klimaat... ik hoor daar zelden of nooit iemand een fout toegeven. Nee, nee maar dat komt ook nee. omdat ik, je ik er natuurlijk zit, direct op wordt afgerekend. Ja, ja. Ik zit nu al het vijf ene... minuten te denken, wanneer was dat? Nou, de Schipholbrand, weet ik nog, zet, schiet maar even te binnen... hebben natuurlijk ministers in ieder geval hun verantwoordelijkheid Ja, maar dat, duur, geldt, ja, om maar af dat te duurde wel even voordat een ja. fout werd toegegeven. Dat is waar. Dat, dat gebeurde dus na onderzoek van, ja, ja, is Nou, onderzoek, dat is absoluut ja. waar. Dit ja. is niet, niet uitgegaan. Ja. Ja. Maar ondermijnt het dat ook weer niet vertrouwen? Of geeft dat juist nee, vertrouwen? Nee, dat geeft vertrouwen. Ja. Denk je dat ook, Bert? Ja, dus ja zeker. Nee, ik vind dat helemaal niet. Als iemand zegt van, ja, sorry, daar heb je verkeerd ingeschat. Of we hebben toen dat besloten, het is anders uitgekomen hadden we beter niet kunnen doen, maar dat konden ja. we toen ook niet weten. Ja, die, die eerlijkheid. De, dat ik zit te denken ineens, fouten. de VVD heeft het toch laten toegeven. toen ze kwamen met die uh, inkomensafhankelijke zorgpremie... waarbij ze bijna de het hele, het hele partij konden opdoeken. Tegenover hun eigen leden hebben ze ja. dat toen gezegd van ja, ja, we hebben niet goed opgelet. Ja, dat was niet zo slim om dat te doen. Nee, maar uh, dat was toch iets anders dan, dan gewoon een fout toegeven, denk ik. Dat, Je ja. kwetsbaar opstellen, ja, fout toegeven is Ja, dat bedoel ik en niet van zwakte. Ja. Hoe vaak doe jij dat? Jij bent al negen jaar, nou ja, jaar CEO van het Rotterdamse havenbedrijf. Dan ben je enorm van belang. Neem belangrijke beslissingen. Hoe vaak je er fouten toegeregen? Ja. ja, ik kan niet tellen, maar, maar ik heb fouten gemaakt. Okay. En uh, gelukkig moet ik zeggen, uh, zeg maar, is het niet veel dat je het in het openbaar hebt hoeven doen. Maar mensen in de haven weten, in het bedrijf doe je dat af en toe. En uh, we hebben één conflict met een van de grote ondernemingen die tot een rechtszaak heeft geleid. En, en dat vind je heel vervelend. En dan zeg je ook, dit had eigenlijk niet mogen gebeuren. Hebben natuurlijk twee kanten, natuurlijk hebben daar een rol gespeeld. Ja, dan, dan, dan geef je dat toch toe voor ja. jongens. Dat is niet goed gegaan en dat kan je ook niet meer terugdraaien. dan moet je ook nuchter in zijn. En vind je het, het loopt. moeilijk om dat toe te geven dan? Nee, het is niet moeilijk als het echt zo is. Ik heb altijd het idee ja, dat mannen nee, echt dat nooit hun ongelijk kunnen nemen. <laughs> maar dat is misschien een ander verhaal. Ja, ja, man. Voor mannen is dat heel moeilijk. <laughs> Om hun ongelijk te bekennen. Alle mannen op deze wereld. Bert Wagendorp. <laughs> Als je het maar niet iedere dag hoeft te doen. Dan, ja, zie je, nee. dan, dan, dan gaan we, we al schuiven. Nee, maar het lijkt mij, zeker als de ogen op je gericht zijn... als je, als je een belangrijke functie hebt, een belangrijke leidinggevende functie hebt... Ja, dan moet je lef hebben om dat te kunnen doen. Nou, wij hadden, uh, afgelopen uh, maandag hadden wij op de kant een discussie. Ik vroeg aan de hoofdrecteur Philippe Remark... waarom heeft NSC die deal gesloten met die uh, uh, Snowden-gegevens? Uh, ja. En waarom hebben wij dat niet gedaan? Vind ik, ja, dat is ja. toch goed als je dat ja. hebt. Weet je. Ja. Toen zei hij, uh, ja, ik heb, niet, ik heb het niet goed opgelet. Ik heb zitten slapen, stom. Dat denk ik. Oké, okay jongen. Ja. Ga je een mooi verhaal van maken? Ben je nu gewoon verexcuseerd, Want iedereen heeft wel zijn zwak moment. En uh, nou, als hij een heel verhaal was gaan ophangen, dan denk ik ja. Dat is, en, dan, en ik ga concluderen van: jij hebt niet goed opgelet, ja. je hebt zitten slapen. Ja. Ja. Dan ja. wordt het anders. Ja. Maar hij slaat me alle wapens uit handen door dat gewoon toe te geven. Ja. En dat vind ik denk ik prima. Iemand ja. anders. Uh, er wordt nog getwitterd. Een fout toegeven noemen ze tegenwoordig draaien. Ja. Nee, dat nee, nee, dat is niet waar. dat is wat anders. Nee. We bedoelen iets anders. Ja. Dat, dat, dat, daar spreekt wijs, eigenlijk wantrouwen uit. En misschien is dat dan wel een teken destijds waar we het over hebben: dat, dat we niet eens meer als iemand een fout toegeeft, durven aanvaarden dat hij het echt meent en dat, dat, dat het zo is. Ja. En dat is misschien wel eens. een gevolg van het feit dat we ons zo gedragen dat we het niet doen. Ja. Zullen wij we, we zitten al, volgens mij kunnen we die hele poster al volschrijven. Terwijl we tot twee uur de tijd hebben en nog veel meer termen erbij komen. Maar er komt al zoveel voorbij ook wat goed leiderschap zou moeten inhouden. We hebben al een aantal dingen voorbij laten komen. Ik zou voor dat we tussendoor even naar uh, wat muziek gaan luisteren. Want jullie hebben het geluk dat je nog voor de tweede keer, omdat je twee keer in Casaluna mm -hmm. de gast bent, uh, uh, muziek mag uh, uitzoeken. Dan pak ik even het lijstje erbij. Hans, had Queen, hè? Je hebt niet zoveel met muziek, of wel? Ja, nee, zeker wel. Ik wel? weet niet Vraag hoe je, je nou. komt. Nou, Hans, dat... je hebt Queen, je hebt niet zoveel met muziek. Zal ik, ik je een klappen? Hebben van Freddy Toen Green. Hans in 2007 de gast was... heeft hij exact hetzelfde nummer oh, namelijk ja, ja. uitgevoerd. Oh, dat, ja. Ja, maar... Zit er ja. geen ontwikkeling ja. verder ja. meer in. Is nee, nee, dit nee, maar echt? Heb ik het. These are the days of my ja, life. Ik heb het daarover de... geaarzeld. Maar juist omdat ik nu wegga bij het havenbedrijf... en dit liedje... Toen heb ik gekozen omdat ik het een heel mooi liedje en ik gek Green. van Queen ben. Maar nu heb ik het gekozen omdat het een terugblik geeft, het liedje, okay. vanaf de jeugd tot nu. En nou ja, misschien ben je een beetje, een klein beetje, toch in een melancholische bui, want je gaat afscheid nemen ja. van de haven. En daarom heb ik dit liedje gewoon weergenomen. Okay. En, en ik denk dat de andere heren het wel kunnen worden. Die zijn allemaal een beetje van dezelfde tijd, hè? Ja. Je, je, je vormt je muzieksmaak op je, tussen je twintigste en je vijfentwintigste. Ja. En dat blijft voor de rest van je leven toch de, de muziek waar je alles aan, aan af... Ah, gelukkig, dank je. Dus de muziek heeft de instemming <laughs> bij deze. Klopt wel, ja. In deze de keuze van Hans Smits. These are the days of my life. Van Queen. Sometimes I get to feel it. I was back in the old day. Ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like late, I just don't know, the rest of my life's been Fine. I still love you. You can't turn back the clock. You can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride. When life's just a game, no use in sitting and thinking of to what you die druk door over uh, hoe we dan toch... aan die goede leiders voor de toekomst uh, kunnen gaan komen. Mijn gasten vannacht. Nol van de Ven, strafrechter in Den Bosch. Hans Smits, nu nog de CEO van het Rotterdams Havenbedrijf. En Bert Wagendorp, schrijver en columnist voor De Volkskrant. Er wordt uh, aardig veel getwitterd over wat er nog bij zou moeten. En, en dingen die voortkomen uit uh, risicomijdend gedrag... of dat juist een gebrek voortkomt uit een gebrek aan visie. Uh, wat mensen belangrijk vinden is het samenleven... Uh, dat er fatsoen moet komen in plaats van het onthufteren. De durf om te twijfelen, wordt ook uh, uh, genoemd. Ja. Ja. Hans Smits, Absoluut. belangrijk ja. ook voor een goed leider. Van harte eens. Durf te twijfelen. Maar op een gegeven moment moet je wel beslissingen, beslissingen nemen. Ja. En dan moet je met overtuiging en geloof en passie dat ook doen. Want dan overtuig je, anders niet. Maar kan. dat is ook het verschil tussen... Uh, je, je oren laten hangen naar, uh, naar de, de, de standpunt-NL's van deze wereld. Waarin, hè. En het inderdaad overtuigend uh, brengen. Als je een besluit, besluit hebt genomen om, zoals het al mogelijks heet... mensen mee te nemen. Ja. Met in dat besluit. Om ze te overtuigen van ja, dit, is, dit is de weg die we gaan. Maar dat, dat is volgens mij besloten. de moeilijkste balans, toch? Dat je wel luistert, maar dat je eigen ja. beslissing neemt. Ja. Ja, maar niet als je laat zien dat je goed geluisterd hebt. Dan ja. is die balans maar hoe niet laat zo... je dat en zien en en op het moment dat je toch een andere beslissing neemt? Dan leg je het uit. Ja. dan leg je het uit. En gaat het niet goed... dan leg je dat ook uit en dan geef je toe... het is niet goed gegaan. En dan denk je en dan dat, dan neem je of dat je consequenties... mensen dat tegenwoordig accepteren? Ja, dat is de geest van de tijd. Ja. Uh, en waarom zouden mensen dat... omdat we het niet uitleggen... accepteert men het niet meer. Het is de, de tijd van beelden, vlugge boodschappen... en daarom accepteren wij veel dingen niet meer, denk ik dan. Want er wordt afgerekend en het is, het is een angstcultuur aan het worden. Ja. En dan denk ik ja leg het uit. Hm. Dus als iemand met, met een sterk karakter, ja sterk, dat heeft het weer een heel ja, ja, Maar in ieder geval het lef heeft af, af, om dat te doen. Hebben, hebben wij de, de in, in dit land de de, de de kwaliteit leiders die wij die, die je op dit moment nodig hebt? Ik stip me afvragen te vragen, uh, Waar zou Mark Rutte werkte vroeger bij uh, Unilever ja. volgens mij. Wat zou hij nu zijn binnenkaas. als hij binnen dat bedrijf was gebleven? Ik geloof dat hij, hij was personeelsman bij, bij, bij Calvee, dacht ik. Ja. Nou, misschien was hij nu chef van, van de personeelsdeling van de hele Unilever. Maar was hij topman van Unilever geworden? Denk ik niet. Dat weet je niet. Denk ik ja. ja. niet. Waarom denk je van niet? Nou, omdat die man mij daar niet in overtuigt. In, in, in, als, in zijn manier van praten, in zijn manier van overtuigen... in zijn manier van leiding geven... lijkt hij me niet de man die... De, een, de laatste die dat heeft uh, uh, gedaan, echt die bewezen heeft, is uh, Hans Weijers... Die minister was en die vervolgens naar Axel Nobel ging, daar als topman werkte. Uh, uh, uh, Wouter Bos was uh, zat bij Shell. Was die topman geworden van Shell? denk ik niet. Maar nee. in de politiek zijn ze toch vrij snel, vrij ja. snel boven komen drijven. Maar of, dan, want er is on, zijn onze leiders goed ja. genoeg? Dat vind ik een essentiële vraag. Willem en of we Drees en Lubbers, dat zijn uit de bus gekomen als de beste premiers na 1900. Heel onderzoek geweest van uh, ja. van NRC. Zijn Lubbers mensen? in het begin ook niet. Hè? Dat was, dat, die, is, die is natuurlijk lang blijven zitten. Ja, maar, maar dan noem je ook wel zoiets lang blijven zitten. Dat is ja, te... maar die man, die man heeft geleerd. Heel die vaak man, is natuurlijk beter geworden. Maar dat waren wel mensen die overtuigden. En die, die ja. wel, ik, ik vond Lubbers ook een overtuigende man. En, en Drees heb ik niet meegemaakt. Maar, dat maar is juist vanwege ook zijn iemand... ervaring? Zijn... Ja, maar ja, vanwege zijn ervaring. Maar ook, kijk, de, de, de, de, toen Drees kwam met de AOW... Dat was niet iets wat uit populariteitspols nee. kwam. Dat had die man bedacht. Dat was een visie van op hoe kunnen wij het leven van mensen beter maken. Hoe kunnen ja. we zorgen wegnemen. Nou, we gaan dat systeem gaan we invoeren. Dat was een creatief idee. Nou, dat is iets waarvan je denkt, ja, dat mis ik nu wel, weet je wel. Het laatste creatieve idee was die tulp voor de kust van Nederland... waar Balken mee aankwam. Nou, ja, hij ligt er nog steeds niet. Het was trouwens ook een beetje een woest idee. Goed, wel, ik klopt wel leuk op zich. Het tweede belangrijker anderzijds... natuurlijk. Ja, anderzijds moet je je ook afvragen... of wij onze leiders wel voldoende ruimte uh, geven en durven te ja, geven. Want het is, ja, het is een balans, hè? Ja. Het is een balans. En als uh, de buitenwereld meteen afrekent, ja, ja. dan uh, creëer je ja. bange leiders, denk ja, ik dan. Dat is waar. Maar ja, wie gaat de verandering in gang zetten? Komt dat van onderop? Of, dat hebben we natuurlijk al eerder besproken, of komt dat vanuit de leiders? Ik verwacht dat het het van ja. dus. ik verwacht dat van onderop komt. Want het houdt elkaar nu in evenwicht. Ik verwacht dat dat van onderop komt. En zoals we net zeiden... kijk naar de vertegenwoordiging van de politieke partijen... wat Bert net zei... 50.000 leden bij de VVD zei je... tijdens En nog minder dat bij even. de VVD... Ja. waar we het net tijdens het muziek over hadden. Uh, ja, En daar komen dan onze leiders uit... en daar komen de vertegenwoordigers uit... van ons land uit. Ja. Van die 16 miljoen mensen. En dat is gek. Ja. De, de, het laatste intelligente uh, VVD-programma, vind ik... en ik ben niet van de VVD, maar ik, vind, uh, ik, ik heb er ook verder niet zoveel op tegen... was van, voor mij van Ben Verwaaien. Uh, de, de, de, de topman van toen, dacht ik, in Engeland het uh, telefoon... Tel, het British Telecom. Okay. Die had een, die had, die had een, had een creatief VVD-programma geschreven. Die zei, Nederland is een, is een, eigenlijk moeten we goed bekijken... is een stadstaat, is een soort Singapore... is meer te vergelijken met, met Los Angeles... Dan met Amerika. En daar, vanuit die gedachte... had hij helemaal dat, dat plan opgeschreven. Nou, je hebt daar niet meer zoveel van gehoord. Het was kennelijk te, te wild. Of te, te, te, te, te, misschien wel te veel visie. Te, veel, te uh, groot. Ja, nou ja dat een zeggen? gedachte. Dat, dat, daar zat een gedachte achter. Nee. En dat mis ik zo. Dat mis ik bij al die partijen. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat er geen mensen zijn in Nederland. Die zijn er wel, maar het verwaaier werd, nee. werd niet de VVD-leider. Maar ligt die, het dan aan ons systeem? Moet je ja, een ander man, systeem? Ik kijk wel uit, Ik, die, die is inderdaad bang van afbraakrisico... en van dat, al dat gedoe wat je aan je kop hebt. Dat is ook zo. Ja. Denk is je, een je ook hondenbaan. dat een, een systeem Hans daaraan ten grondslag ligt? Deels niveau? Ja, nou kijk, wie gaat de politiek in? Ik denk dat ja. dat uh, natuurlijk ja. het vraagteken is. Dat is een goede vraag, uh, en, ja. en dat is natuurlijk een goede vraag. En enerzijds zijn er natuurlijk heel veel mensen die uit idealisme uit geloof dingen willen bereiken, de politiek ingaan... Op alle, of het nou gemeente, provincie of rijk is. Daar heb ik respect voor, want het is allemaal keihard werken. Tot avonds, laat, nachten, overleg. Nou, ga zo maar door. He. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant moet je wel constateren... dat het uit een hele beperkte groep van de samenleving vaak komt... En dat vind ik veel te weinig dat er uitwisseling plaatsvindt... tussen de overheid en het bedrijfsleven. Hm. Want nou, noem Lubbers hm. bedrijfsleven hm. uiteindelijk. Uh, Weijers, ja. Ruding. Ja. We hebben. Maar het is dus, vaak dat de politici richting het bedrijfsleven gaan, maar niet andersom. Nou ja, maar ik bepleit pleit naar juist uh, een wisselwerking. Ja. Dat het heel goed is als iemand die moet natuurlijk... kijk. Je kan niet de politiek ingaan als je niet gevoel, respect hebt en weet dat politiek anders is dan in een bedrijf. Dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Maar als je dat goed begrijpt en aanvoelt, dan is het natuurlijk uitstekend als topmensen uit het bedrijfsleven een tijd de politiek ingaan. Waarom en weer gebeurt meer in het bedrijfsleven. Maar nou ja, één, omdat het systeem van het recruteren, ja. het, het systeem zichzelf afsluit. En dat men toch steeds. Het zij uit een Tweede Kamer, het zij uit een gemeenteraad, het zij uit de partij ja. mensen kiest. En ja, ik, moet, ik, ik kan niet elke dag actief zijn in een politieke partij. Nee. Ik heb een business ja. te runnen. En zo geldt natuurlijk voor ja. heel veel mensen in het bedrijfsleven. Maar de moed om dan te zeggen: we proberen het. en het zal wel een keer misgaan, tuurlijk, moet je ook doen. Wij hebben ook niet de moed om, als in een kabinet... een minister niet goed functioneert... dan zou je gewoon moeten zeggen, tussentijds vervangen. Ja. Nou man, dan heb je meteen een kabinetscrisis. is ja. natuurlijk bizar. Waarom niet op een gegeven moment, als in het bedrijfsleven... iemand in de raad van bestuur niet functioneert? Niet leuk. Dan praat maar je ermee. Dan praat je ja. ermee en dan wordt het vervangen. Ja. Maar dat moet in een kabinet, zou dat ook ja, moeten dat kunnen. En dan niet. krijg je, dat gebeurt niet. En, dat, en dan krijg je, dan gaan de mensen ook anders naar zoiets kijken. Hé, hey, nee, die minister deed het ook niet goed... Prima dat dat gebeurt, uitstekend, we gaan weer verder. Nou, en dan krijg je een wisselwerking. En het polariseert ook, hè? Dat, dat, volgens mij, dat vasthouden van elkaar in de politiek. Dus door de grenzen, of nou ja, de grenzen niet open te stellen voor buitenstaanders uit die partijstructuur. Hè? Dus voor mensen uit de, uit, de, uit de bedrijven of uit de bedrijfscultuur. Uh, en het elkaar vasthouden en het niet toegeven van fouten. Ja, dan polariseert het. Ja. Terwijl volgens mij dit kabinet heeft er wel... Uh, wat was het? Veldhuizen van Zanten, die uh, ooit zei nou... De, dat was het vorige. Het vorige, vorige kabinet. Het. Ja. ja, die had voor het eerst wel wat mensen uit het bedrijfsleven gehaald, volgens mij. Zeker de VVD heeft op zich wel die, die contacten tussen bedrijfsleven en politici. Ja, maar niet ik, genoeg. Ik zit even te denken wie dat dan nu zou, wie dat dan nu is... Ja, ik weet ook niet of er nu nog uh, zit, hoor. Met het vorige kabinet ja. weet, was maar ja, het ja, eerst wat, dat er wat... Wat op zich interessant is, als we er, was er al zo lang over na mensen. moeten denken... Ja, dan zitten is, ze er niet. Plasterik nee. komt natuurlijk uit de wetenschap... Ja. en ja. heeft de overstap ja. gemaakt naar de politiek. Doet salaris er ook nog toe? Heel plat, maar ook. doet het er toe? Zeker. Ik vind dat, dat de politici onderbetaald worden. Ja. Dan ben je denk ik een van de weinigen in Nederland. Ja, maar toch vind ik dat gezeur over die enorm. ik vind dat als iemand zo'n belangrijke functie heeft... En, en dat verschil met wat, die, uh, wat, wat, een, wat een, iemand met dezelfde verantwoordelijkheden bij een bedrijf... of minder grote verantwoordelijkheden, wat, wat die daar verdienen... dan vind ik die 170.000 euro niet overdreven veel. En die 140.000 euro voor een minister vind ik ook niet overdreven. Ja. Dat, ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen... ja, sorry, maar ik verdien hier uh, fluitend uh, 3,5 ton. Dan moet je toch wel... Erg idealistisch zijn om dan om zeggen, nou, dat, dat ga ik vier of acht jaar inleveren. En ik ga dat uh, aan, het, aan dit land geven. Hans, kijk ik jou even aan? Als, uh, ja, jij, jij bent de, toevallig dan uh, een, een iemand, een leider uit het bedrijfsleven. Ik hoef niet je salaris te weten. Nee, hoor, maar nou, mag, je of, het een, staat uh, achter de comma in de uh, website. Dus, uh, het is helemaal geen probleem. Uh, hoeveel is het dan? 330, uh, 340. Okay. Ja. Zou, zou dat een reden zijn om je te weerhouden? Dat het. Een stuk minder betaald wordt? Om nee, want ik in te zou, gaan? nee, want als ik de vraag zou krijgen, ja. dan vind ik dat een eervol verzoek. En als die vraag echt gemeend is, hè, want ja. je kan het zomaar vragen: van God, we hebben we moeten. Nee, wij willen echt jou hebben om die en die reden, want we hebben een aantal vraagstukken. Mm -hmm. Want daar ga ik voor. Kijk, ja. ik ga niet per se om minister te worden. Nee, er zijn maatschappelijke vraagstukken die vragen om de oplossing. Dan kom je in een positie om met elkaar Nederland een stuk vooruit te helpen. Je dat is mijn intrinsieke doen. motivatie. Ja. En dan is salaris veel minder belangrijk. Maar ben je wel eens gevraagd? Wat je? Ben je wel eens nee. gevraagd? Nee. Nee. nee. Dus je hebt nooit voor die keuze gestaan? Nee. Klopt. Nee. Kan nee. nog komen. Toch? Want ja, je, je hebt, uh, zie ik op de poster, de vijf V's uh, gezet. Onze poster van Nederland voor later die we aan het uh, maken zijn. Daar wil ik na één uur alles uh, over weten. Misschien dat daar ook nog iets in zit wat een politieke leidraad zou kunnen zijn voor de toekomst. We hebben een bijzondere Casaluna vannacht vanwege het tienjarig bestaan. En ik had de eer om uh, drie van mijn favoriete gasten te mogen uitnodigen. En we zijn bezig een poster op te stellen met in het midden een plaatje van Nederland. Via radio1.nl kunt u het allemaal zien. En daaromheen allerlei trefwoorden, gedachten en termen die mijn drie gasten van vannacht Nol van der Ven, Hans Smits en Bert Wagendorp belangrijk achten om Nederland een mooi land te laten blijven of te laten worden. Wij praten straks na één uur verder.